12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. En goedemiddag. Pomphouders loven beloning uit voor opsporing overvallers. Een Duitse president bij het bevrijdingsfestival Breda. Feyenoord-supporters dit weekend geweerd uit Heerenveen. Het weer in de zuidoostelijke helft van het land periode met regen of motregen. In het noorden en noordwesten overwegend droog met soms wat zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 10. Morgen wordt het zo'n 11 graden met bewolking en plaatselijk wat regen. Na het weekend is het zachter, maar het blijft wel wisselvallig. De zelfstandige pomphouders, daar beginnen we mee, zijn de overvallen op hun bedrijven zat. Ze loven een beloning uit voor tips die leiden tot de aanhouding van roverovervallers. Voor de gouden tip wordt 5000 euro gegeven. Ewald Klok van de Belangenvereniging van Tankstationhouders Bertha. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u hoopt dat met die 5000 euro, dat uh, overvallers sneller gepakt worden. Maar uh, wie moet er voor deze beloning over de streep getrokken worden? Nou ja, uh, iedereen die iemand herkent uh, op beelden die wij uitzenden, uh, waarin ze herkennen dat, dat het overvaller is. Ja. Dus zodat wij de politie kunnen helpen op de juiste spoor te zetten om die daden te pakken. Ja, dat is duidelijk. Maar denkt u dat er mensen zijn die zich zonder tipgeld niet zouden melden? Ja, nou, dat weet ik niet. Het is een stimulans dat, er, uh, dat het ook nog wat waard is. Ja. Uh, het is onzamelijk veel waard dat wij die data's pakken. En het is natuurlijk ook een mooie manier om daar aandacht aan te besteden. Ja, wij prijzen ons gelukkig dat wij de afgelopen, uh, of dit jaar al 26% minder overvallen hebben gekregen. Mm -hmm. uh, het grote nadeel is dat van de overvallen die we nu nog meemaken, dat die heel gewelddadig zijn. En yes. die willen we stoppen. Ja, ja. Wat, wat kunnen pomphouders zelf verbeteren om het overvallers lastiger te maken? Nou, wij doen al heel veel. Uh, ons personeel werkt in een veiligheidskooi. We hebben knoppen uh, die rechtstreeks verbonden zijn met het politiebureau, zodat wij in geval van nood direct geholpen kunnen worden. We hebben tijdklokken op kluizen zitten en natuurlijk de camerabeelden. Ja. Dus wij doen we doen al heel veel, alleen die, dit laatste excess wat er nu nog plaatsvindt bij ons, die willen we stoppen. Ja, ja. Wat, wat is het laatste exces? Nou, we hebben een, uh, recentelijk nog in het zuiden van het land een overval gehad... waarbij voor afval geschoten werd. Nou, en dat zijn natuurlijk... Uh, dit, dit zijn uh, zulke uh, gigantische impact heeft dat op ons personeel... dat dat moet gestopt worden. Ja, en dit is zeg maar een allerlaatste maatregel, of...? Ja, die, de, de strijd tegen de crimineel zal altijd wel plaatsvinden. Dit gaat al jaren aan en zolang, wij, uh, zolang de handel gedreven wordt... is er ook criminaliteit. Alleen, wij moeten altijd net iets scherper zijn... En... En wij willen ook zoveel uh, doen dat wij ze kunnen pakken. Ja, u gaat ook videobeelden, dat zei u al, van overvallers doorgeven aan de lokale en landelijke media. W wordt daarmee de privacy niet geschonden? Ik weet het niet. Uh, ik vind de privacybescherming van deze criminelen weegt niet op tot de impact die dat heeft op ons ondernemers en ons personeel. Als ik zie dat de politie in Rotterdam bijvoorbeeld al met hooligans beelden uitzendt in het koopcentrum en daarmee gepakt worden, vinden ja. wij dat wij ook dit ma deze maatregel kunnen uh, gebruiken. Eigenlijk zegt u we zien wel. Nou ja, we zien wel. Uh, alles gooien wij in de strijd om die overvallen te pakken. Ja. U weet niet half wat voor impact dat heeft voor ons en ons personeel. Ik weet uh, dat is duidelijk. Meneer Klok van de Belangvereniging van Tankstation Houders, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan, het is bevrijdingsdag. Het zal u wellicht niet ontgaan zijn. Dat betekent overal in het land bevrijdingsfestivals. Mens die per helikopter van provincie naar provincie worden gevlogen. Maar eerst wordt in Breda het officiële startsein gegeven voor het bevrijdingsfeest. Daar is verslaggever Matthijs van der Wiel. Uh, het startsein voor het bevrijdingsfeest wordt gegeven in de Grote Kerk. Matthijs, wat gebeurt er nu? Ja, er worden filmpjes vertoond uh, over het begrip vrijheid in de hele wereld. Nu een filmpje over Egypte, de revolutie daar. En dat gebeurt net na uh, de toespraak, de belangrijkste toespraak tijdens die officiële plechtigheid. Het startstijn voor uh, de bevrijdingsfestiviteiten. Officiële uh, toespraak, de 5 mei-lezing. Gehouden dit jaar, en dat is toch wel bijzonder, door de Duitse bondspresident Joachim Gauck. Een bijzondere gast. Uh, sowieso dat hij een buitenlander is en dan een, een Duitser. Nou, dat is voor het allereerste. En in zijn toespraak stond hij daar ook uitgebreid bij stil. Voor jullie staat een dankbare man, beweegt en voller freude daarover dat het Nationaal Comité 4. en 5. Hij zegt uh, dankbaar te zijn, geroerd en zeer verheugd over deze uitnodiging. Ik ben im jaar 1940 geboren. Dat was het jaar. in de Nederlanden. Opfer deutscher Grootmachtpolitiek en deutschen Rassenwaans geworden zijn. Geboren in 1940, het jaar, zoals hij zegt, waar Nederland Duits, eh, slachtoffer werd van de Duitse Grootmachtpolitiek en Rassenwaan, hij zegt: Het is geen vanzelfsprekendheid dat ik hier vandaag bij u mag zijn. u heeft mijn land en mij persoonlijk met deze uitladering groot vertrouwen tegengebracht... Es ist ein Geschenk. Ich nehme es demütig und dankbar an und ich werde es nicht vergessen. Hij zegt de uitnodiging om hier te spreken is een geschenk dat hij niet zo snel zal vergeten. Joachim Gauck die ervoor gekozen heeft om niks te vertellen over zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Terwijl daar wel genoeg aanknopingspunten zouden zitten voor een 5 mei lezing. Hij is opgegroeid in de DDR. Zijn vader werd opgepakt vanwege spionage en naar Siberië gestuurd. Hij was zelf een anticommunistische mensenrechtenactivist en heeft de Stasi-archieven uh, ontsloten. Nou, daar vertelt die niks over. Het ging over de Tweede Wereldoorlog en de band tussen Nederland en Duitsland. Joachim Gauck dus, de belangrijkste toespraak. Op dit moment horen we een optreden van uh, de regionale grootheid Gerard van Maasakkers. Brabantse zanger, ereburger van Brabant. En dan zal straks na deze officiële plechtigheid een stukje verderop... voor het terrein van de Koninklijke Militaire Academie... het bevrijdingsvuur worden aangestoken. Pas dan is er eigenlijk wat te halen voor de plaatselijke bevolking. Want ja, die hele toespraken in die kerk die zijn buiten op het plein ook helemaal niet te volgen. De feesten die zijn er pas vanmiddag. Er staan wel wat mensen achter de dranghekken onder de paraplu's in de druilerige binnenstad om straks de kroonprins te zien en de bondspresident. Maar het echte feest dat begint pas vanmiddag in Breda. Nou, dan wachten we op. Pech gehad met het weer, helaas. Maar goed, woorden hier later weer, Matthijs van der Wiel. Demissionair staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij ligt op, de, op dit moment in Breda zijn kandidatuur toe. Lekker is de zesde CDA die zich opwerpt voor het leiderschap van de partij. Jack de Vries wordt zijn campagneleider. Gisteren meldde Kamerlid Madeleine van Torenburg zich ook voor de race. Het CDA-bestuur bepaalt vandaag welke kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingsstrijd. Maandag worden de kandidaatlijsttrekkers gepresenteerd in Rotterdam. En daarna gaan ze ook meteen in debat. Dit is het NOS-journaal met de Jong. Klanten van de Rabobank kunnen voortaan alleen buiten Europa pinnen als ze daar zelf voor kiezen. De bank blokkeert vanaf volgende maand standaard de betaalpassen van particuliere klanten voor gebruik buiten Europa. Klanten kunnen de blokkade zelf opheffen... en de pinmogelijkheid per werelddeel tijdelijk aanzetten. Anders staat er pas automatisch uit. Volgens de Rabobank is de maatregel in het buitenland al succesvol... en is het aantal fraudegevallen sterk gedaald. Bij skimmen nemen criminelen met illegaal verkregen gegevens... bij geldautomaten buiten Europa geld op. De omvang van skimming is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vorig jaar werd bij zo'n 24.000 klanten van de Rabobank... geld van de rekening gehaald. Opnieuw een grote explosie in de Syrische steden Damascus en Aleppo. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. Maandag zijn er parlementsverkiezingen in Syrië. Ik praat met Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom in Damaskus. Jan, wat heb jij gemerkt van die explosie in Damascus? Wij hoorden het vanochtend van, van onze chauffeur. Die zei dat hij om een uur of zeven de klap heeft gehoord uh, vanuit, zijn, vanuit zijn woning. En dat geeft aan dat het een enorme explosie moet zijn geweest. Want de chauffeur die woont op enkele kilometers daar vandaan. Uh, wat er verder precies aan de hand is, is moeilijk te achterhalen. Uh, opvallend genoeg, toen wij bij het ministerie van Informatie waren vanochtend, hebben ze ons niet zo verteld. De omgeving is ook afgesloten, dus we kunnen daar niet met eigen ogen gaan kijken. Maar wat we ervan hebben begrepen, is dat er geen doden en geen gewonden zouden zijn gevallen. Maar het zou zijn gegaan om een autobom en dus een enorme klap die ook op kilometers verderop nog te horen is geweest. Ja, wat merk je ervan op straat dat er verkiezingen aankomen maandag? Ja, het is eigenlijk tamelijk uh, bizar. We rijden op dit moment door de straten van Damascus... en overal zie je affiches, posters, spandoeken... jongeren die aan het folderen zijn. Uh, je ziet overal... Uh, uh, eigenlijk in een land waar je eigenlijk maar één beeld in ziet... van een politicus, namelijk van president Assad... hangt het deel opeens helemaal vol met gezichten van mensen... die zich kandidaat hebben gesteld voor die parlementsverkiezingen van maandag. Ja, en dat in een land wat, uh, wat, wat in een burgeroorlog is... waar iedere dag tientallen doden vallen, dat daar maandag verkiezingen worden gehouden. Hier in Damascus wordt de schijn opgehouden, alsof het hele normale verkiezingen zijn. Ja, het heeft natuurlijk toch wel iets absurds. Ja, dat is een beetje opmerkelijk. Zijn er eigenlijk veel andere kandidaten, behalve van de baatpartij van Assad? Ja, het nieuwe van deze verkiezingen is, en dat zou je als een kleine vooruitgang kunnen zien, toch voorheen was het zo dat in het Syrische parlement, er waren wel meerdere partijen toegestaan, maar de baatpartij... Had altijd de absolute meerderheid. Dus die kon je nooit uit de macht stemmen. Dat is nu anders. De grondwet is veranderd. Er zijn hervormingen aangekondigd. En vanaf nu kunnen ook andere partijen meedoen. En die kunnen ook de meerderheid in het parlement krijgen. Dat gezegd hebbende, er zijn ook een hoop maren. Een van de maren is dat lang niet iedereen mag meedoen. Partijen op religieuze en op etnische grondslag zijn verboden. Dus er mogen geen islamitische partijen meedoen. Er mogen geen. .partijen bijvoorbeeld van de Koerden of van de Druzen uh, meedoen. En toch een hele erge belemmering, blijkt mij voor een echte democratie, is dat het parlement uiteindelijk niet zo heel erg veel te zeggen heeft. Het parlement dat namelijk gekozen gaat worden. De ultieme macht, de macht bijvoorbeeld om de premier. ...te benoemen en om hem af te zetten, die ligt nog steeds bij president Assad. En het parlement kan ook de president niet afzetten. Dus in die zin, eh, los toch gevoegd bij het feit dat uh, de, de, de verkiezingen gebooteld gaan worden door de oppositie... ...lijkt het er niet echt op dat de maandag een representatieve volksvertegenwoordiging in Syrië is. Oké, okay. hou ons op de hoogte. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom in Damaskus. Sport. De Nederlandse Dopingautoriteit onderneemt vooralsnog geen actie tegen de Rabobank-ploeg. De wielerploeg heeft volgens een artikel in de Volkskrant dopinggebruik getolereerd in de periode van 1996 tot en met 2007. De krant baseert zich op gesprekken met onder meer voormalig directeur van de ploeg Theo de Rooij. Hij ontkent dopinggebruik niet. Volgens Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, kan er nog geen onderzoek worden geopend. In principe kun je tot acht jaar terug uh, nog een dopingovertreding uh, vervolgen. Uh, dat zou de stollen met 2004 terugrekenend kunnen, daarvoor in ieder geval niet. Maar op basis van alleen dit artikel kan er gewoon geen sprake van zijn. Uh, dit heeft op dit moment natuurlijk wel gevolgen voor iedereen die daarin genoemd wordt. Uh, want die zullen dat denk ik niet leuk vinden. Maar terugrechtelijk kunnen we er niets mee. En ja, de hele zaak is strafrechtelijk onderzocht in Oostenrijk. Een aantal mensen zijn vervolgd en veroordeeld. Maar de renners die hier uh, genoemd worden zijn daar verder niet uh, bij betrokken geweest. En ik uh, denk niet dat, dat, zaak, uh, dat die zaak heropend wordt. En zojuist heeft de Rabobank ook gereageerd. Ook de sponsor van de wielerploeg ploeg, ziet geen aanleiding voor een onderzoek. Tevens wijst de sponsor erop dat het gaat over zaken voor 2007. Inmiddels is er een andere ploeg en een andere leiding. De gemeente Heerenveen neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de Eredivisiewedstrijd heerenveen Feyenoord. Vandaag en morgen geldt er een noodverordening in Heerenveen. De gemeente heeft aanwijzingen dat er veel Rotterdamse supporters naar Heerenveen komen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen, goedemiddag. Goedemiddag. De wedstrijd is morgenmiddag. Wat houdt die noodverordening in? Laten we daar eens even mee beginnen. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik het enorm jammer vind dat ik deze noodverordening moet uh, afkondigen. Dat begrijp ik. Want uh, Heerenveen is een gastvrije gemeente, ook voor goedwillende voetbalsupporters. Maar uh, ik kreeg helaas dusdanig informatie van de politie dat ik niet anders kon dan deze noodverordening afkondigen. Wat, wat zijn die uh, aanwijzingen? Ja, Dat de grote groepen feyenoord uh, naar uh, Heerenveen komen zonder dat ze een kaartje hebben... Mm -hmm. En dat onder die uh, grote groep ook mensen zitten die uh, echt de boeien willen verstieren. die rellen willen schoppen. die confrontaties aangaan met de Herenveen-supporters. En dat kunnen we hier natuurlijk niet hebben. Nee, wat, waarom zouden ze dat doen? Ja, dan moet, je, moet u hen uh, vragen. Ik krijg deze informatie van de politie en die is voor mij voldoende. Ja. om deze noodverordening af te kondigen. Maar er is toch geen traditionele rivaliteit tussen Herenveen en Feyenoord? Voor zover ik weet dan. Nee, voor zover ik weet uh, hadden we hier alles klaar voor een, uh, voor een prima voetbalfeestje. Uh, maar maar uh, deze lieden die uh, willen zeker de zaak verstieren. Juist, nou, u heeft maatregelen genomen die uh, noodverordening. Uh, nogmaals, wat houdt die noodverordening in? Dat er, uh, dat er geen fijnhoodsupporters uh, binnen de gemeentegrens van Heerenveen mogen komen vanaf uh, nu, eigenlijk uh, 12 uh, uur uh, zaterdagmiddag uh, tot aan de hele zondag. Ja, waarom geldt die noodverordening nu al en twee of anderhalve dag lang? Ja, omdat we ook uh, signalen hebben dat uh, mensen ook uh, vannacht uh, naar Herenveen willen komen, vandaag al naar van Herenveen willen komen. En dat uh, willen we ook niet. Okay. Heeft deze noodverordening ook gevolgen voor de Herenveen supporters? Nee hoor, die uh, kunnen zich vrij bewegen in Herenveen. Uh, die zijn uh, over het algemeen uh, ook uh, heel uh, rustig en meegaand. Uh, ja. uh, goede supporters. En uh, nou ja, wellicht dat ze wat meer politie op straat zien? Dat zal altijd het geval zijn. Okay. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Van der Swan. Graag gedaan. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Reewijk en Nieuwebrug... een file van 5 kilometer. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan ook omrijden via Amsterdam... of verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan omrijden via Gorkum. Het verkeer staat daardoor ook stil op de N11... leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer... Op de A58 Breda richting Tilburg staat tussen Knoopend Galder en Ulvenhout 4 kilometer. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A16. De A16 van Breda naar Antwerpen is dicht tussen Knoopend Galder en Hazeldonk. En dat duurt tot morgenmiddag drie uur. De hoofdpunten van het nieuws. Pomphouders loven een beloning uit voor de opsporing van overvallers. Voor de gouden tip geven ze 5000 euro. De Duitse president Gauke is bij het bevrijdingsfestival in Breda. Hij zegt dankbaar te zijn voor de uitnodiging. En Feyenoord-supporters worden dit weekend geweerd uit Heerenveen. Dit was het NOS-journaal. Zometeen onderzoeksjournalistiek in Argos. Ik ben Erwin Olaf. En ik vind dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen. Zonder dwang, van buiten of van boven. Ik geloof in het leven voor de dood. Een leven waar mensen zichzelf kunnen zijn.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 Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. En op deze wat kinderbevrijdingsdag gaan wij het over de geheime dienst hebben. Diensten als de AIVD en de MIVD, de militaire inlichtingendienst... komen niet vaak in het nieuws. Ja, hun naam zegt het eigenlijk al. Ze werken het liefst achter de schermen. De Tweede Kamer kent de commissie stiekem... met daarin de voorzitters van de grote fracties. En die commissie controleert de spionnen, infiltranten en analisten. Maar de commissie stiekem vergaat het zelf ook achter gesloten deuren. Er nog meer bovenop zit de CTIVD... De commissie van Toezicht op de Indichtingen en Veiligheidsdiensten... die beoordeelt of de gleufhoeders zich aan de wet houden. De commissie bestaat nu precies tien jaar... en de rapporten die ze schrijft zijn wel openbaar. Spannende lectuur levert dat op... die door de redacteuren van Argos meestal met rode oortjes worden gelezen. Is de controle op de geheime diensten in Nederland goed geregeld? Of zijn er lacunes? Daarover ga ik straks, pra straks praten met twee Kamerleden... Magda Bernsen van D66 en Ronald van Raak van de SP. Maar eerst een reportage hierover van Wil van der Schans. Gaan we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord en verbijstering over deze daad, die vervullen ons. In het oosten van Kenia zijn vier Nederlanders gearresteerd. Ze worden ervan verdacht dat ze islamitische opstandelingen... in Somalië hebben geholpen. Drie zijn van Marokkaanse afkomst, de vierde is een Somalische Nederlander. De vier werden aangehouden toen ze op weg waren... naar de Keniaanse kustplaats Kionga. Ze zeggen dat ze als toerist door het land trokken... maar de politie gelooft daar niets van. De Nationale Recherche heeft twaalf mensen gearresteerd... omdat ze mogelijk op korte termijn een aanslag wilden plegen in Nederland. Het OM kreeg een tip van de geheime dienst AIVD... en pakte gisteravond, kerstavond, in Rotterdam... twaalf mannen van Somalische afkomst op. Een moord, verdachte van terrorisme en een politieinval spectaculaire gebeurtenissen... waarbij de Nederlandse geheime dienst, de AIVD, een belangrijke rol speelt. Die dienst werkt per definitie in het geheim. Om te controleren of ze haar boekje niet te buiten gaat... is er een speciale commissie, de CTIVD. De commissie van toezicht betreffende de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En die commissie bestaat tien jaar. Reden voor ons om eens te kijken naar hoe ze functioneert... Wat zijn de bevoegdheden van de CTIVD? Controleert ze of de geheime diensten hun werk goed doen of kijken ze alleen maar of ze de wet niet overtreden? En is de CTIVD wel in staat om de gevolgen te onderzoeken van de toenemende samenwerking met diensten in allerlei landen waar de mensenrechten niet zo belangrijk worden gevonden? Argos, over het openbare toezicht op de geheime diensten. Uh, het is gebeurd op basis van een ambtsbericht van de AIVD. In dat ambtsbericht stond omschreven dat een aantal Somaliërs... betrokken zouden kunnen zijn bij de voorbereiding... van een terroristische aanslag hier in Nederland. Gerrit van den Burg, hoofdofficier van justitie in Rotterdam. Hij legt in december 2010 uit waarom de nationale recherche... met 200 man invallen deed in een Rotterdamse belwinkel... en een hotel in Brabant. Aanleiding voor dat alles was een ambtsbericht van de AIVD... De AIVD heeft ter uitvoering van zijn wettelijke taak uit een bron waarvan de betrouwbaarheid niet is vastgesteld vernomen dat de Somalische terreurbeweging al shabaab mogelijk voornemens is om op vrijdag 24 december of zaterdag 25 december 2010 of in ieder geval op zeer korte termijn een terreuraanslag in Nederland te plegen. Deze aanslag zou uitgevoerd worden door waarschijnlijk zes Somalische mannen. Die daarbij worden ondersteund door een Nederlandse man van Somalische afkomst die bekend staat als. De afloop is bekend: politieinvallen, de Somalische gemeenschap in grote beroering. en achteraf allemaal nergens voor nodig. De arrestanten zijn allemaal snel vrijgelaten. en hebben inmiddels schadevergoeding gekregen voor hun onterechte aanhouding. En dat allemaal op basis van een verkeerde inschatting van de AIVD. Nog opmerkelijker is het dat de dienst dat wellicht had kunnen weten... als ze een betere informatiepositie had gehad in de Somalische gemeenschap. Want, wat blijkt... In een reconstructie die wij vorig jaar december maakten... komen we al vrij snel achter een afpersingszaak... die al jaren speelt in de Somalische gemeenschap... en die een heel plausibele verklaring oplevert... over de identiteit van de mogelijke tipgever. We leggen deze zaak voor aan de voorzitter van de CTIVD... oud-rechter Bert van Delden. Dat, eh, ja, dat, dat kan natuurlijk. Waar deze informatie nou precies vandaan komt... dat zal ik ook maar weer in het midden laten. Maar het is natuurlijk toch ingewikkeld als je opeens een melding krijgt... dat is waar al die diensten mee kampen. Eh, als je opeens uit een ver en ongewis land... een heel serieuze melding krijgt. Wat moet je daar dan mee? Moet je die naast je neerleggen? Omdat je denkt, ja, dat, dat land dat is niet helemaal zuiver op de graad... en we weten het niet precies. Wat, Met, wat vond, vond u deze melding achteraf serieus? Dat... Eh, blijkt dat daar toch wel dingen niet helemaal goed zijn gegaan. Ja, maar dat is op dat moment zelf is het natuurlijk erg lastig. En dan moet je wel soms actie ondernemen. Een ernstige vergissing van de geheime dienst. Maar de toezichtscommissie heeft er geen onderzoek naar gedaan. De CTIVD laat ons weten dat ze wel regelmatig onderzoek doet... naar de rechtmatigheid van ambtsberichten van de AIVD. Maar het laatste onderzoek ging tot mei 2010. En de inval in de Rotterdamse belwinkel is van later datum... En nog niet onderzocht. De CTIVD heeft als taak om te controleren of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich wel aan de wet houden. Of ze hun bevoegdheden niet te buiten gaan. En dat is zichtbaar in de rapporten, die vaak minutieuze aanbevelingen geven over de wijze waarop de diensten hun taak uitvoeren. Maar heel soms gaat de toezichtscommissie verder en onderzoekt ze of de inlichtingendiensten effectief zijn. Dan kijkt ze ook naar de vraag of ze hun werk goed doen. Een voorbeeld. Filmregisseur en schrijver Theo van Gogh is vanochtend vermoord in Amsterdam. Rond half negen kwam hij uit het staddeelkantoor in de Lineerstraat... waar hij werd neergestoken door een man. Een fragment uit het Radio 1-journaal van 2 november 2004. De brute moord op Van Gogh bracht in Nederland een ongekende schok teweeg. Vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad, die vervullen ons. Al op de dag van de moord wordt bekend dat de dader, Mohammed B., geen onbekende is van de geheime dienst. Opgepakte dader mogelijk bekend bij AIVD. In de nasleep van de moord werd toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Remkes ter verantwoording geroepen in de Tweede Kamer had de AIVD niet kunnen zien aankomen dat Mohammed B. radicaliseerde. Remkes was daar heel stellig over. Het aantal risicovolle personen werd door de AIVD geschat op tussen de 100 en 200 personen... en is in de wandelgangen gaan heten de groep van 150. Mohammed B. behoorde daartoe niet. Hij was bij de AIVD bekend, maar behoorde niet tot de kernpersonen van het Hofstadnetwerk. Hij was daar wel ondersteunend, maar aanwijzingen dat hij risicovol was waren er niet. Maar de Tweede Kamer nam daar geen genoegen mee. Ze eiste een onderzoek. En dat kwam er. Gedaan door de CTIVD. En voor het eerst beperkte die toezichtscommissie zich dus niet alleen maar tot de vraag of de AIVD binnen de wet was gebleven. Nee, ze werd gevraagd expliciet te kijken of de dienst niet te lax was geweest met het volgen van Mohammed B. Toenmalig commissievoorzitter Irene Michiels van Kerstnig-Hogendam vertelde in 2008 in Argos... Bekend was onder meer dat Mohammed B. in zijn woning in Amsterdam... zogenaamde huiskamerbijeenkomsten hield, waar mensen bij elkaar kwamen. Mensen die tot de Hofstadgroep behoorden. Bekend was ook dat Mohammed B. onderdak bood... aan een aantal leden uit dat Hofstadnetwerk. Uh, bijvoorbeeld de man die de Syriër wordt genoemd... die door de AIVD toen als de geestelijk leidsman van die Hofstadgroep uh, werd beschouwd. Uh, bekend was ook dat de politie in Amsterdam al in september 2003... had laten weten dat zij vonden dat Mohammed B. wel erg radicaal was geworden. En verder blijkt ook nog uit wat u allemaal verzameld heeft... Hè, dat men ook wist dat hij niet alleen maar gewelddadige opvattingen had... maar ook uh, geweld in praktijk bracht. Absoluut. In 2000 en in 2001 is hij een paar keer op een gewelddadige wijze... met de politie in aanraking gekomen, Dat geweld van zijn kant... En nog in september 2004, eh, toen is hij aangehouden... wegens zwart in het openbaar vervoer. En toen heeft hij zich ook gewelddadig tegenover de politie gedragen. Dit waren allemaal feiten die eh, de AIVD kende. De AIVD had allerlei signalen dat het met Mohammed B. de verkeerde kant op ging, wel gekregen... maar er blijkbaar niks mee gedaan. De toezichtscommissie onderzocht ook... waarom de AIVD met die informatie in de hand niet alerter werd zoals we ook in ons rapport beschrijven. Er was niet een persoonsdossier over Mohammed B. Overigens ook niet over andere leden van de Hofstadgroep. Maar... Dat is ontzettend belangrijk om te kunnen inschatten welke rol hij vervulde in, het, in dat Hofstad-netwerk. En dan zouden ze opgemerkt hebben dat deze Mohammed B. zich ontwikkelde in de richting van meer bedreigend, meer gevaarlijk... in de richting van een actieve en belangrijke speler in dat Hofstad-netwerk... met bovendien een gewelddadige uitstraling. Dat zijn allemaal feiten die bekend zijn. Conclusies die de IVD had moeten trekken en die de IVD niet heeft getrokken... omdat ze niet een totaal plaatje had... van wat er allemaal bekend was over deze man. Ook de huidige CTIVD-voorzitter Van Delden... staat nog steeds volledig achter de conclusies van dat rapport. De, de, de zaak waar u op doelt eh, is nog weer wat meer bijzonder geweest... omdat de commissie daar ook wat meer armslag heeft gekregen... Eh, omdat de ministers ook hebben gezegd... nou, kijk wat ruimer dan jullie strikte taakopdracht is... En dat heeft ertoe geleid dat men inderdaad eh, wat meer is gaan kijken. En daar ook heeft ontdekt dat sommige dingen toch niet zo goed liepen bij die diensten. Ze hebben iemand niet goed in het oog gehouden. En dat hadden ze kunnen doen als ze een aantal dingen eerder met elkaar aan elkaar vastgeknopt hadden. En dat heeft de commissie achteraf vastgesteld. En dat is dus iets wat je de dienst kan verwijten. We spraken deze week ook met het voormalig hoofd van de AIVD, de inlichtingendienst, Sibrand van Hulst. Hij verdedigt ook achteraf het optreden van zijn dienst in de zaak van Goch. Zelf weet ik heel goed hoe... omdat ik zelf ook vrij nauw bij betrokken ben geweest... hoe zorgvuldig en met hoeveel inzet uh, uh, de dienst in die periode... Uh, de radicalisering en, en, en, en, de, en het domein van terrorisme heeft proberen te bedienen. Ja. En, en dan toch af en toe een misser? Ja... ja je, je maakt pas een misser wanneer je volgens de professionele normen die je hanteert ook uh, beneden je norm hebt gewerkt. Kijk, als je achteraf moet zeggen um, en toch zou ik onder dezelfde omstandigheden weer dezelfde keuzes maken in de inzet van de middelen, omdat er geen aanleiding was om andersoortige middelen in te zetten of zwaardere middelen in te zetten, omdat dat niet meer proportioneel zou zijn. Ja, dan kan desalniettemin gebeuren dat, dat, ja, dat er een, in dit geval een vreselijke moord is gebeurd. Maar de vraag is of de dienst dat altijd kan voorkomen. Het onderzoeksrapport over Mohammed B. was een van de belangrijkste rapporten van de CTIVD. Cyril Feinhout, emeritus hoogleraar criminologie, deed voor het tienjarig bestaan van de toezichtscommissie een onderzoek naar haar functioneren. We vragen hem waarom de CTIVD eigenlijk niet vaker kijkt naar de effectiviteit, de doelmatigheid van de inlichtingendiensten. Nou ja, er was in de tijd wel discussie over in 2004, 2005 of het verder zou moeten gaan. En de totale werking van die diensten onder het toezicht van de CTIVD moest worden gebracht. Ook in kringen van de CTIVD toen dat tijd was er wel iets van, ja, wij moeten wel doorstappen van rechtmatigheid naar doelmatigheid. Maar daar is men toch wel min of meer op teruggekomen. Omdat men, om allerlei redenen, hè. Punt 1 zegt men, ja, maar die doelmatigheidsvraag is toch in de eerste orde een vraag die berust bij de minister die verantwoordelijk is. Dan moet die commissie van toezicht niet tussen gaan zitten. En zou je de commissie ook in die doelmatigheidsvragen laten opereren, breed, ja, dan zou je bijna een andere commissie moeten hebben. En daar schrik men dan ook wel voor terug, hè, dat, je dus een commissie, dat je deze commissie in die richting zou ombouwen. Maar een van de grootste... Een van de grootste bezwaren is toch dat je eigenlijk zou treden... in de ministeriële verantwoordelijkheid voor die dienst. Ja. En die wil men intact laten. Ja. Ook in verhouding tot de Tweede Kamer. Het is een taak van de minister, zeggen betrokkenen. En oud-hoofd van de AIVD van Hulst zit ook niet op nader toezicht te wachten. Hij vindt dat de controle voldoende gewaarborgd is... binnen de normale instanties die de overheid daarvoor heeft. De dienst is een gewone onderdeel van de overheid. En behoort dus ook op de gewone manier... zoveel mogelijk op de gewone manier... gecontroleerd te worden. Dus door de Algemene Rekenkamer. Dus door de Ombudsman als dat nodig is. Dus door de normale... accountantscontrole waar dat mogelijk is. Daar hoef je geen bijzondere dingen voor te organiseren. En de CTIVD zelf? Die wil deze controlerende taak... er ook niet bij hebben. Zegt haar voorzitter Van Delden. Wij zijn voor de rechtmatigheid... We hebben ook geen, geen kennis en ook geen capaciteit... om de doelmatigheid en effectiviteit en efficiëntie te beoordelen. Wat wel van belang is, is dat er goed wordt nagedacht... maar dat moet dan op ministerieel niveau gebeuren... dat de ministers goed nadenken... vinden wij nou dat wij voldoende controle, sturing kunnen geven... aan die diensten op het gebied van de doelmatigheid. U luistert naar Argos op Radio 1. Vandaag met een onderzoek naar het toezicht op de geheime diensten in Nederland. Met name de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De controle op de effectiviteit van die diensten is al jaren in discussie. Een ander probleem is dat in de wet is geregeld... dat agenten die werken in opdracht van de inlichtingendiensten... strafbare feiten mogen plegen. En met de politie en het Openbaar Ministerie... zou hierover al tien jaar geleden een regeling worden getroffen. Maar die regeling is er nog steeds niet. Terwijl de CTIVD, de Commissie van Toezicht... op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, hier al jaren op hamert. Oud-hoofd van de AIVD, Van Hulst. Vanuit mijn eigen positie als voormalig hoofd van de dienst... had ik me altijd op het standpunt gesteld... dat je niet per definitie van tevoren het Openbaar Ministerie moet hoeven te vertellen... welke strafbare feiten er worden gepleegd. Immers, het gaat om staatsgeheime operaties... waarvan het nog maar de vraag is in welke mate het Openbaar Ministerie dat moet weten... en omdat ze het weten ook mede verantwoordelijk worden. Ik wil het Openbaar Ministerie niet mede verantwoordelijk maken voor het werk wat we doen. Laat staan dat het Openbaar Ministerie op een moment zelf zou zeggen... het mag niet... Je mag dat strafbare feit niet plegen, waarmee ze dan feitelijk een operatie kunnen afbreken... die misschien om een heel andere reden buitengewoon belangrijk en zelfs essentieel zou kunnen zijn voor de veiligheid van Nederland. Ja, ik denk dat dat een kwestie is waar ja, niemand zijn vingers aan wil branden. CTIVD-voorzitter Van Delden. Wie moet nou precies toestemming geven om een strafbaar feit te plegen... Um, en dat is natuurlijk heel makkelijk als je zegt... Nou, het gaat om het meedragen van, uh, weet ik wat, uh, vaandeltjes... Uh, terwijl dat verboden was door de politie. Het was allemaal niet zo erg. Uh, als je een steen gooit, begint het al vervelender te worden... Uh, het, uh... Allerlei andere ernstige zaken kunnen natuurlijk niet door de beugel. Dus dat weet niet iemand eh, doodschieten. Dat is ook heel duidelijk dat dat nooit zal kunnen. Maar er zit natuurlijk wel zo'n grijs gebied tussen waar je toch wel wat mee zit. En daar eh, wordt ja, de hele tijd over, wel over nagedacht bij mijn weten. Maar het is nog niet op papier gekomen. Ja. En heeft u als commissie dan niet zoiets van... Nou, basta, tien jaar is genoeg, nu moet het geregeld worden. Ja, maar wat, wat moet je dan regelen? Want eh, kijk... Uh, laten we zo, uh, ons blijkt niet dat de diensten nou allerlei dingen doen die uh, allerlei strafbare feiten plegen. Dat is minimaal en dat is, zit toch echt in de sfeer van uh, tot dusver uh, wat je ziet van uh, je voert een zo'n vaandel mee terwijl dat niet had gemogen. Uh, om mee te lopen met de meute en niet, niet om van dat soort zaken. veel ernstiger feiten we zijn niet naar voren gekomen. Dus het, het zweeft nog steeds, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar dan is dan, kijk ook voor de diensten zou het natuurlijk makkelijk zijn als ze een hard en fast rule zouden hebben... en zouden weten, als wij dit doen of als wij die handtekening eronder hebben... dan mogen we dat doen. Maar die handtekening wordt niet gezet... en de officier van justitie die kijkt er wel naar. Die zegt, nou, ik heb het gezien. Ja, dat is het dan. Voor jullie, het NOS-journaal. Renate Evers...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 De vier jongens worden via België uitgeleverd aan Nederland. Na een maand in de gevangenis blijkt er geen bewijs te zijn voor de terrorismeverdenking. Het Openbaar Ministerie siponeert de zaak dan ook en de jongens komen vrij. Althans, drie van hen. Want één, de op dat moment 22-jarige Sadiq Sba, heeft geen Nederlands paspoort. En dat levert problemen op met de AIVD. Die dienst schrijft over Sadiq. In een ambtsbericht. Betrokkene is een sympathisant van de internationale gewelddadige jihad. De AIVD beschikt over informatie dat betrokkene in juli 2009. met drie personen via Kenia richting Somalië is uitgereisd. om deel te nemen aan de internationale gewelddadige jihad. Voorts heeft de AIVD informatie dat hij nog steeds laat weten het voornemen te hebben. om uit te reizen ten behoeve van deze jihad. Terwijl het Openbaar Ministerie de zaak tegen de vier jongens niet rondkrijgt... meent de AIVD dat er wel degelijk nog steeds een probleem is met één van hen. Sadiq wordt tot ongewenst vreemdeling verklaard en moet het land uit. Hij tekent bezwaar aan, maar moet dat afwachten in de gevangenis. Hij besluit naar Marokko terug te keren. Zelf verklaart hij later onder druk te zijn gezet om in te stemmen met zijn uitzetting. In Marokko wordt hij meteen in de gevangenis gezet... omdat hij wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie in Nederland. In juni 2011 spraken we uitgebreid met zijn familie en vrienden... en krijgen dagboekfragmenten van Sadiq. Hij klaagt veel over de behandeling die hij krijgt in Marokko. Op een gegeven moment pakten zij mij vast... en begonnen mij heel hard op mijn gezicht te slaan, met platte handen en vuisten. Tevens bedreigde hij mij dat hij zijn peuk in mijn gezicht zou uitdrukken... Nadat hij klaar was met zijn dreigement, begon een ander mij uit te schelden. Hij bedreigde mij ook met verschillende vormen van martelingen. Ze sloegen mij op mijn gezicht, gooiden water op mijn gelaat... en als ik wegdutte, kreeg ik klappen in mijn nek. Sadiq zit nog steeds in een Marokkaanse gevangenis. Maar op basis van welke informatie... werd hij nu tot ongewenst vreemdeling verklaard? Dat is een vraag die advocaat Flip Schuller bezighoudt. Want mocht er een fout zijn, en dat is al een aantal keren aantoonbaar, echt aantoonbaar gebeurd. dan is het leed voor die persoon en zijn familie niet te overzien. Stel dat nu ook in deze zaak vast zou komen te staan. dat de IVD informatie echt gepakke lucht is, dat er helemaal niks is. Nou, dan zit deze jongen dus nu, zit nu vast in Marokko op basis van niks. En is zijn verblijfsvergunning ingetrokken, is in feite zijn jonge leven en zijn carrière geknakt. Uh, en uh, daar, daar zou ik nog wel vrede mee kunnen hebben... als ik zeker wist dat het systeem deugt. Dus dat er op zorgvuldige wijze naar is gekeken. En dat is mijn grootste bezwaar. De CTIVD, de commissie die toeziet op het functioneren van de inlichtingendienst... bracht in 2010 een rapport uit over hoe de AIVD omgaat... met het uitwisselen van informatie met andere veiligheidsdiensten. In drie gevallen, zo concludeerde de commissie, handelde de AIVD onrechtmatig toen ze persoonsgegevens verstrekte aan een buitenlandse veiligheidsdienst. Maar hoe zit het in dit geval? Van vrienden van Sadiq Sba horen we dat er bij zijn verhoren in Marokko informatie uit Nederland bekend bleek bij de Marokkaanse agenten. Zou dat mogen? Dat vroegen we in juni 2011 aan Bert van Delden de voorzitter van de toezichtscommissie CTIVD. Hier is natuurlijk toch wel de, het uitgangspunt geweest... dat de, de betrokkenen ja, het land vrijwillig, min of meer... maar dan toch uiteindelijk vrijwillig, heeft verlaten. Ja, en dan is hij buiten de Nederlandse rechtsmacht. En wat er dan in een ander land gebeurt, daar kunnen wij niks aan doen. Behalve wanneer zou blijken dat een dienst daarin een uh, onbehoorlijke rol heeft gespeeld... Stel dat het zo is dat de AIVD informatie verstrekt heeft... aan de Marokkaanse autoriteiten. En die informatie wordt dan in een verhoor... waarbij methodes gebruikt worden die wij misschien als marteling aan zouden merken. Die informatie wordt daar gebruikt om nog meer informatie uit zo iemand te halen. Dan zit de dienst helemaal fout. Als ze die informatie verstrekt zouden hebben... maar dit is allemaal heel, heel hypothetisch, hè? want we weten we helemaal niet. Dan zou in zo'n geval ook weer gezegd moeten zijn... jullie mogen dat en dat gebruiken, maar denk erom... Het moet binnen die en die perken blijven. En als dan daar misbruik van gemaakt zou worden... en dat is het moeilijke, dat kan je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. En daarom moet je aan de veilige kant blijven, denk ik, als verstrekkende dienst. Niet tot het randje gaan, maar een beetje een marge eh, in acht nemen. Eh, maar als daar dan toch misbruik van gemaakt wordt... Ja, dan eh, kan je dat alleen maar achteraf betreuren. Zo zit dat nou helemaal. De CTIVD laat het, ondanks deze harde woorden, vreemd genoeg na om zelf een onderzoek naar de zaak te starten. Uiteindelijk gebeurt dat toch omdat er een klacht is ingediend door de advocaat van SBA. Dat rapport is klaar en ligt al een poos bij de minister. Wat erin staat, weten we niet. De samenwerking met buitenlandse diensten is voor de toezichtscommissie ook in andere gevallen moeilijk te controleren. Voorzitter van de CTIVD, Van Delden. Nou, als je het helemaal scherp ziet, is dat natuurlijk niet mogelijk, want wij weten niet wat er gebeurt in allerlei landen. Eh, maar je hebt natuurlijk wel een bepaald beeld van landen en eh, waarbij ons wel op focussen en ook de dienst scherp op houden, is dat ze goed in beeld moeten brengen wat voor Nederlandse begrippen de normen zijn waaraan voldaan moet worden. En dat zij bij hun buitenlandse partners steeds kijken van hoe zit het met die normen. En daar zal een zekere marge op zijn. Eh, ook wel geaccepteerd moeten worden. En ook oud-hoofd van de AEVD, van Hulst, moet toegeven dat samenwerking met sommige buitenlandse diensten leidt tot moeilijke afwegingen. Je kunt je niet permitteren niet te luisteren naar berichten... zelfs als die afkomstig zijn van diensten... waar je ook uh, argwanend bij bent of waar je heel kritisch naar bent. Het kan niet zo zijn dat als er een berichtje komt... of een informatie komt over een mogelijke terroristische aanslag... van een dienst of vanuit een land... waar je haast per definitie uh, argwanend bij zou, zou behoren te zijn... Maar wat wel een heel actueel bericht is... en dat gewoon terzijde te leggen. Stel je voor dat het wel leidt tot een bom of tot een aanslag. En je moet later constateren van, ik wist het, ze hebben me gewaarschuwd... maar ik vertrouwde het bericht niet, want ik vertrouwde de dienst niet. Dat leg je aan niemand uit. Dus het is altijd lastig om samen te werken... met landen die, die anders dan Nederland... niet gehouden zijn aan democratische spelregels... Waar mensenrechten uh, uh, niet bewaakt worden zoals we dat in het Westen uh, gewoon zijn. En toch kun je ze ook niet terzijde leggen. Gisteren hoorden we van de advocaat van de Somaliërs die schadevergoeding hebben gekregen vanwege de onterechte inval in de belwinkel in Rotterdam. Dat er toch een onderzoek van de CTIVD is geweest naar het optreden van de geheime dienst in deze zaak. Dat is gebeurd naar aanleiding van een klacht van advocaat Ruperti. Hij heeft het onderzoek zelf niet mogen inzien, zegt hij. En hij is zeer teleurgesteld over de conclusies. De verantwoordelijkheid voor de politie in val wordt bij het Openbaar Ministerie gelegd. En dat de tip van de IVD achteraf niet bleek te kloppen, lijkt helemaal niet onderzocht te zijn. U hoorde een reportage van Wil van der Schans, Huub Jaspers, Steven Heidendaal-Sanneboer en Kees van der Bos. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Meegeluisterd hebben de Tweede Kamerleden... Magda Bernsen van D66 en Ronald van Raak van de SP. Goedemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Raak, ik begin even bij u. Want in de reportage hoorden we dat er eigenlijk twee soorten van toezicht bestaan op de geheime diensten. Bij de eerste gaat het om de vraag, doen ze hun werk goed en effectief... En bij het tweede, tweede gaat het om de vraag, houden ze zich aan de wet? En die CTIVD kijkt alleen maar of de diensten zich aan de wet houden. Vindt u dat voldoende? Nee, dat is natuurlijk ontzettend jammer, want uh, de CTIVD kan echt in de kluis. Kan alles zien, kan met iedereen spreken. Dus de CTIVD weet heel goed of de AIVD en de MIVD uh, doelmatig werken, efficiënt werken. En het is natuurlijk erg zonde dat ze dat aan ons niet kunnen vertellen. Ze zeggen zelf: van ja, daar zijn we niet voor. Hè? Wij, wij zijn ervoor om te toetsen of uh, de diensten zich aan de wettelijke kaders houden. Daar houdt het op. Ja, maar dan, dat vind ik heel raar van Van Delden. Uh, omdat de CTIVD ook in opdracht van de Tweede Kamer, ik zat daar toen zelf ook in, uh, onderzoek heeft gedaan naar het optreden van de AIVD uh, rondom Mohamed B. En dat doelmatigheidsonderzoek heeft heel veel inzicht gegeven in het falen van de AIVD. Men had alle informatie, maar heeft dat intern niet goed uh, gedeeld. En uh, ja, Moromet B is gewoon uit het oog verloren. Naar aanleiding daarvan is veel geïnvesteerd in de dienst, veel geld, veel nieuwe mensen. En ja, het is dan toch heel logisch dat je gaat kijken wat er van al die plannen is terechtgekomen en of de diensten nu wel efficiënt werken. En wat voor dingen, als je het hebt over efficiënt werken, doelmatig werken, wat voor dingen zou u concreet als Kamerlid willen weten? Nou, een aantal dingen, uh, intern, of er nu goed wordt samengewerkt, uh, of alle informatie op een goede manier wordt gedeeld en op een goede manier wordt beschermd, hoe de samenwerking is met andere uh, veiligheidsdiensten. We horen Marokko, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de Verenigde Staten, aan Israël, landen met wie we samen strijden tegen het internationale terrorisme... maar ook landen die een dubbele agenda hebben... en ook in Nederland uh, spioneren, uitgebreid... Maar ook over de bevoegdheden en hoe die worden ingezet. Ik heb me de afgelopen tijd nogal druk gemaakt over de inzet van journalisten. Ja. Ook in het buitenland en in oorlogsgebieden. En ook daar wil ik meer inzicht dat in hebben. Want die zijn ook journalisten die werken voor de AIVD in het, ja, het buitenland? er zijn journalisten in dienst van de AIVD. Wie? Wie? Wie? Ja, de, die namen kan ik niet noemen. Ik weet wel dat het zo is. En ik ben daar tegen. Alleen, het is heel moeilijk om daar in de Tweede Kamer een discussie over te voeren. Omdat daar een soort taboe omheen hangt. Terwijl ik vind... de Veiligheidsdienst moet informatie geheim houden. Journalisten moeten informatie... in de openbaarheid brengen. En ik vind het onverantwoord dat... Uh, journalisten worden gebruikt als cover... voor geheime operaties. U kent die namen van journalisten. U kunt het niet zeggen, maar u, u weet dat dit zo is. Ja, maar daarmee zou ik dus op dit moment... operationele informatie nee, dan blootgeven. Strafbaar, meneer dan ga ik de gevangenis in. Dat willen we niet hebben. Ik nee. ga even naar mevrouw Bernsen van D66. <laughs> uh, vindt u dat ook dat de taak van die uh, commissie, die CTIVD, eigenlijk moet worden uitgebreid zoals de SP wil? Dus niet alleen de wetmatigheid, maar ook uh, ja, het feitelijk opereren van de IVD en de MIVD beter in kaart brengen? Nou, ik denk dat dat toch een hele lastige is. Want de heer Van Raak zei al... je hebt met operationele informatie te maken. En die kun je niet uh, delen. Uh, je brengt sowieso mensen in gevaar... die dan werken voor de AIVD. En bovendien vind ik het um, eigenlijk... Uh, wat Feynoud ook zegt... een ministeriële verantwoordelijkheid. En wij zouden dus de minister er beter op moeten kunnen bevragen... Um, wat die uh, commissie uiteindelijk heeft gevonden. Dat doen we ook wel... Maar het, het zou, wat mij betreft, nog wel wat uh, transparanter mogen. En ik vind het prima als de Kamer uh, bij uh, incidenten, uh, ernstige incidenten, aan de CTIVD vraagt om daar een nader onderzoek naar te doen. Maar, als maar, je dan, dit... maar dat is tot ja, nu toe, dat is... dat is maar één keer gebeurd ja. nog hè, bij Mohammed B. Ja, dat is, dat is bij Mohammed B. gebeurd. Maar uh, wat ik uh, de heer van Huls hoorde zeggen... is dat het eigenlijk een normale dienst zou moeten zijn... waarbij ook de Algemene Rekenkamer en zelfs de Ombudsman... Uh, zaken aan de orde zou kunnen stellen... Nou, dat vind ik um, wel een lastig hoor. Want het is natuurlijk geen normale dienst. Want er blijft een heleboel geheim. Ja, ja, precies. Dus um, dat vind ik wel een lastig. Maar ik denk dat als je de CTIVD die doelmatigheidstaken erbij zou willen geven... dat het echt een hele andere commissie wordt. En met andere verantwoordelijkheden en bevroegdheden. Dus u zegt een heleboel tegelijk. U wilt dat niet zo uitbreiden als de SP wil. Want dan krijgt nee. die commissie te veel te doen. Maar de Kamer zou de commissie af en toe wel kunnen vragen... dit is een serieuze zaak. Spit die nou eens helemaal... Uit. Nou, dat zou ik best wel goed vinden. Maar dan zou je dat wel in overleg met de minister moeten doen. Want het is ministeriële verantwoordelijkheid. Ja, maar dat vind ik nou heel, heel oh, merkelijk. Van raak. Is dit genoeg wat mevrouw nee, Berts wil? Nee, en ik vind nee. het ook heel teleurstellend. Zeker van D66. De ministeriële verantwoordelijkheid wil toch niet zeggen... dat wij de minister niet moeten controleren? Nee, dat zeker. Een juist, Jullie zijn eh, Kamerleden. Nee, nee, nee. Ho, ho, ho. Jullie zijn Kamerleden, ik niet. Wat heeft de ministeriële verantwoordelijkheid ermee te maken? Dat begrijp ik helemaal niet. Ja, uiteindelijk is de minister... Uh, Wie eerst... Ronald Ronald die, is. Die. Nee, okay. mevrouw Berndsen. Wat heeft dit met de ministeriële verantwoordelijkheid? Nou, kijk, Marken? de minister moet je kunnen aanspreken op fouten die de dienst maakt. En niet de commissie, CT, de commissie die toezicht houdt op de AIVD. Dus in die zin wil ik de verantwoordelijkheid ook helder houden. Maar ik, zou het, ik ben met Raak eens. Je zou in situaties die commissie ook kunnen vragen. En dat is dus ook al eerder gebeurd. En misschien moet je dat wat vaker doen. Bijvoorbeeld ja. bij die Somalische Wat uh, Had inval. gekund, hè? Want dat klopt niet. Dan, ook. Nee, dan hadden we inderdaad uh, de CTIVD kunnen vragen om daarna nader onderzoek naar te doen. En dan kun je de minister vervolgens uh, nou ja, het vuur aan de schenen leggen. Even ja, je mag, daar ook nooit, raak, je mag nooit van Raak. Je, je mag nooit een minister als Kamerlid vertrouwen op, uh, op de blauwe of de bruine ogen. Nee, ik heb in het, ik verleden, niet, in het verleden heb ik ook een aantal keer om informatie gevraagd en die informatie gewoon niet gekregen. Uh, bijvoorbeeld, uh, een interessant voorbeeld. De AIVD ging zich bezighouden met radicalisering. Dat is een verbreding van de taak. Toen heb ik een keer gevraagd aan toenmalige minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken... hoeveel salafistische predikers er zijn. Dat was zogenaamd geheime informatie. Operationele informatie. En twee weken later kon ik diezelfde informatie zien in het do documentatieblad van het Sidi. Uh, dus er wordt ook heel veel gespeeld. Heel veel dingen worden onder de pet gehouden. Informatie die voor de minister niet gunstig is... die wordt te vaak geheim verklaard. Maar hoe kwam dat blad van het CD daar dan wel aan, meneer Van Rijn? Ja, dat is voor mij nog steeds een, een vraag. Want u suggereert nu dat de AFD dat soort informatie... dan niet aan de Kamer wil geven... Maar wel bijvoorbeeld aan dat blad van het CIDI. Nou, ik heb nog een ander voorbeeld. Uh, de notificatieplicht. Hè? Als oh, mensen... Wat is ja, dat alweer? Weer, nee. als, als, als, als mensen onderwerp zijn geweest van onderzoek... moeten zij op de hoogte worden gebracht door de AIVD. Dat heet de notificatieplicht. Dat is ja. overigens een wettelijke plicht die de AIVD sinds 2007 heeft. Ja. Tot nu toe heeft niemand in Nederland een briefje ontvangen. Terwijl ik zeker weet dat mensen onderzoek zijn geweest, uh, onderwerp zijn geweest van onderzoek. Ik heb daar de minister Donner, uh, de vorige week om gevraagd. Dat gaat mensen als Roel van Duin... die weten dat ze hun hele leven lang bespioneerd zijn... en die hebben, die hebben nooit een briefje gekregen. Ja, maar ook andere mensen. Uh, iedereen die sinds 2007 onderwerp is geweest van onderzoek. Ik heb toen minister Donner gevraagd... van hoeveel mensen hebben nou een briefje gekregen. Daar heb ik twee weken om moeten zeuren. Ik heb die informatie niet gekregen... tot ik een journalist van het AD liet bellen en die had informatie in een uurtje. Ik heb echt het idee dat Kamerleden door de minister... en door het hoofd van de AIVD onvoldoende serieus worden genomen. En dat is denk ik ook omdat we onvoldoende doorpakken en doorvragen. Mevrouw Bertsen, nou ja, maar, ja, maar vertrouwt dan... u de minister niet? Nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Ik geloof het wel, meneer Van Kaak doet u dat wel. U bent een beetje naïef nee. eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, hè. Nee, kijk Nou, no, kom op, Ronald. Die notificatieplichten zijn we overigens samen in opgetrokken. Je ben, was niet de enige die daar kritische vragen over heeft. Gesteld uh, in het overleg met de minister, uh, ik geloof zelfs dat het bijna kamerbreed was. Um, en ik denk dus dat wij uh, uh, dat het ook onze plicht is om veel meer door te vragen en geen genoegen te nemen. Ja, maar de, dan hebben we de CTIVD hard nodig. En wat ik heel graag zou willen is dat we de CTIVD vaker vragen om onderzoek te doen. En dan altijd ook de doelmatigheid te beoordelen. En wat ik ook heel belangrijk zou vinden... Zou vinden is dat de, de CTIVD ons, of desnoods de commissie stiekem... ook adviseert welke zaken wel of niet staatsgeheim moeten, moeten blijven. Want ik ben bang dat ook nu nog steeds... informatie in de commissie stiekem, waar de fractievoorzitters zitten... wordt gewisseld, die daar eigenlijk niet thuis hoort. We hebben een fantastische organisatie, de commissie van Toezicht... maar we gebruiken hem veel te weinig. En ik zou het heel goed vinden passen bij de Tweede Kamer... om vaker het initiatief te nemen... en vaker de commissie te vragen om voor ons onderzoek te doen... en ook periodiek dus, uh, de AIVD en de MIVD door te lichten. Ja. Nou, Uw standpunt lijkt me heel erg helder, meneer Van Raak. Nog even hierover, want ik wil nog wat anders aan de orde stellen... als het mag, nog even naar mevrouw Bernsen. Want kijk, er zit een gat. Hè? U zegt de minister zou ons gewoon goed moeten uh, informeren als Kamer. Dat is zijn taak, of haar taak. Daar spreken we de minister op aan. Maar goed, dat gebeurt kennelijk niet uh, goed genoeg. Tegelijkertijd... Zijn zegt u, nou ja, die, die commissie moet niet, niet enorm de breedte in... want dat moet de minister doen. Ergens loopt dit fout, uw redenering. Nou ja, dat is maar de vraag. Hè. Kijk, als je die commissie wil omvormen tot een commissie... die niet alleen naar de rechtmatigheid, maar naar de doelmatigheid kijkt... dan moet je wel heel goed kijken waar de verantwoordelijkheden liggen. Nogmaals, ik ben het met Van Raken eens dat ze ook onderzoek moeten kunnen doen... en dat ze de Kamer daarover moeten informeren. Over zou dat wat mij betreft best in de openbaarheid kunnen... want dat gebeurt nu in een vertrouwelijke commissievergadering... en dat zou wat mij betreft best wel wat transparanter ja, ja. mogen. Uh, dus in die zin kom ik een heel eind in de richting van Van Raak. Maar ik hoor Van Raak toch ook een beetje met een dubbele uh, uh, mond spreken... als het gaat om de taak als volksvertegenwoordiger. Wij laten ons kennelijk, hoor ik hem zeggen, als Kamerleden... te veel met een kluitje in het riet sturen. Nou, ja, dat zijn de ervaringen ik... Die, die ik heb gehad de afgelopen jaren... en waar ik ook ontzettend boos over ben geweest. Ja, dat weet omdat ik. Omdat ja. parlementaire controle staat of valt met het feit dat het parlement het laatste woord heeft. En nu heeft veel te vaak de minister het laatste woord... of uh, het hoofd van de AIVD heeft het laatste woord. En dat past niet in parlementaire okay. verhoudingen. Nu dat andere onderwerp dat ik bij u nog wil aansnijden. Dat is namelijk de samenwerking van de IVD met buitenlandse geheime diensten. We hoorden dat in de reportage. Dat ging over samenwerking met de Marokkaanse geheime dienst in de zaak Sadek Sba. Althans waarschijnlijke samenwerking. Uh, daar weet de Kamer meestal ook niks van. Mevrouw Bernsen moet in elk geval op dat punt niet wat verbeteren. Ja, absoluut. Ik heb de minister in het laatste overleg wat we hebben gehad over de AIVD al gevraagd... of er niet in het kader van Europa een soort commissie toezicht op de inlichting- en veiligheidsdiensten komen. Want er wordt ook binnen Europa steeds meer informatie uitgewisseld door de inlichtingendiensten. Uh, en ik denk dat er zeker op Euro Europees niveau ook zo'n soort toezichtsorgaan zou moeten zijn. Ronald van Raak, is dat een goed idee? Zo'n Europese oplossing voor toezicht op bijvoorbeeld de samenwerking... met de Marokkaanse geheime dienst? Ja, dan, dan, ik weet niet of dat gaat werken. Uh, uh, ik maak me zorgen over de samenwerking met bijvoorbeeld... de veiligheidsdiensten van Marokko, maar ook die van de Verenigde Staten... Ook die van Israël, eh, omdat, eh, omdat ja, die landen gewoon bij ons in de keuken rondlopen, bij ons spioneren en hier met een dubbele agenda zitten. En het tweede punt waar ik me een beetje zorgen over maak is dat in de samenwerking tussen landen ook wel eens handel wordt gedreven. En ik ben bang dat Nederland in een aantal landen actief is, niet alleen maar om onze eigen informatiepositie te versterken, maar ook omdat we gewoon informatie nodig hebben om uit te kunnen wisselen met de Verenigde Staten, maar wat met wilt Israël u daar aan en doen? Zo'n Europese Commissie vindt u niet sterk genoeg, wat doet nou, u hier aan doen? Ik denk, ik denk dat we dat niet aan Europa kunnen overlaten, maar dat regeringen, ministers hier een belangrijke rol spelen. Als we verkeerde informatie krijgen uit de Verenigde Staten, zoals uh, in, in aanloop naar de oorlog in Irak, of als we zien dat Amerikaanse spionnen in Nederland spioneren, dan moeten we dat niet onder de pet houden, zoals dat nu gebeurt, maar openlijk bespreken. Ik denk dat uh, veilig, samenwerking van veiligheidsdiensten serieus genoeg is om ook in de openbaarheid te bespreken. Als ja, we niet goed samenwerken... De laatste we elkaar woord aan. van mevrouw ja. Bernsen, want de uitzending is <laughs> ja, want... Bijna afgelopen, ja, mevrouw daarom juist. Ik vind het namelijk, uh, omdat er op Europees niveau... steeds meer informatie wordt uitgewisseld... juist nodig dat daar een toezicht op komt. Want onze informatie gaat naar Europese landen. En Europese landen, uh, die delen ze weer... bijvoorbeeld met de Verenigde Staten... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met de Noord-Afrikaanse landen... of met de Israël. En daar moet je dus juist ook beginnen met je controle. Ik dank jullie wel voor deze discussie. mevrouw Benssen, wist u dat ook van die, uh, die journalisten... die werken voor de IVD? In het nee, buitenland. Dat weet Nee, meneer Van Raak weet altijd veel, veel meer over. Veel meer van dit soort dingen Wie dan ik Arnold dat zijn Arnold Karskens toch dus, niet? Of net Wright? En, straks is de redactie van, uh, van Argos nog geïnformaliseerd. Oh ja. ja. Dat kan ja. iedereen zijn. Ik word helemaal ja. paranoïden. Ja. Dank jullie wel voor deze discussie. Dank je wel. Magda Bernsen en Ronald van Raak waren dat. Dit, dit was Argos op deze zaterdag. Ja, dat zet je wel aan. denken weer allemaal. Ik wens u een. Uh, Heel goed weekend en een uh, fijne bevrijdingsdag. Men nemen de Oerhollandse Wegenwacht. Oh, helemaal goed, ja. De nagelnieuwe Opel Savira Tourer. En dat vind ik nou een leuke auto. Of afgemixt met het laatste autonieuws. Ik zou zeggen, don't try this at home. Et voilà. Natuurlijk ben ik present. Natuurlijk. Zometeen om twee uur een superverse Tros Auto Show. Op Radio 1. Als ik wil, jij er bent, dan kom ik ook. Nieuws van alle kanten.